بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين خان vandaag met de met paragraaf van salat al-jumuah hebt. We hebben de voorwaarden van verplichting hebben we behandeld. Nu gaan we de voorwaarde van خلقها زوجت امام الشاذي لدفنونت حسنا ولادائها اي صحتها اربعة, أربعة شروط فمن شروط ادائها الاول الامام المقيم dus de eerste voorwaarde van geldigheid is dat, de, dat er een imam uh, moet bestaan in dit gebed, aanwezig moet zijn. En deze imam moet voldoen uh, aan een uh, bepaalde voorwaarde: en dat is dat hij, hij moet sowieso voldoen aan de voorwaarden van geldigheid van imam zijn. Dus het moet een geldige imam zijn. Uh, maar er is een extra voorwaarde. En dat is dat hij moqeem is. En moqeem betekent dat hij niet reiziger is. Dus hij is geen reiziger. Hij is niet in het oordeel van een reiziger. Dus het gebed, Jum'ah gebed kunnen ze niet alleen bidden. Dus je kan niet uh, thuis alleen Jum'ah bidden. Uh, of... In de moskee. Ieder gaat voor zichzelf. Jumu'ah bidden. Dat kan niet. Er moet één jamaa zijn. Ja. één jamaa. Met een imam. Dus de imam. Is de eerste voorwaarde. En hij moet niet een reiziger zijn. Zolang het niet een kalifa is. Als er een kalifa is. Als er een galifa is. Dan is het geen voorwaarde dat hij. Een moqim moet zijn. Dus een niet reiziger. Dus als Khalifa bijvoorbeeld. Hij komt op bezoek. In een stad. Waar de uh, Jumu'ah. Op een geldige manier. Gericht wordt. Dan kan hij leiden als imam. Hij moet leiden als imam. Behalve als hij. Als hij bijvoorbeeld. Als hij bijvoorbeeld. Iemand. Uh, een vertegenwoordiger. Of iemand. Uh, machtigt om dat uh, als imam te zijn. Vroeger was de khalifa die imam. In het gebed. En in Jumu'ah. En hij gaf de gotba. En dat was voornamelijk in de hoofdstad. In de tijd van de profeet was dat Medina. In de tijd van Abu Bakr en Omar nog steeds Medina. In de tijd van Uthman ook. In de tijd van Ali was het Medina. En daarna Kufa. Want hij is verhuisd met Kufa. En in tijd van... Al-Hassan uh, zijn zoon die nog in werd, was ook in Kufa en later toen Muawiyah uh, khalifa werd, werd het in Dimask. Dimask is Damascus. Maar dat is in de hoofdstad. En in overige plekken Waar dus gewoon een Jama'a is, die geld op een geldige manier heeft, heeft meestal de Khalifa een imam vertegenwoordigd om uh, als imam te zijn. Dus de, de imam moet niet te reiziger zijn, behalve als het de Khalifa is, en dat plek wat die, wat hij. De Juma'a verricht moet op een geldige manier de Juma'a verricht worden. Stel je voor, de Ghalifa is een onwetende. Ja? En hij komt in een stad of in een dorp. En die mensen zijn niet, uh, zijn niet in een stad voor een geldige Juma'a. Dat dat ze zijn in dat, in dat plek alleen in de zomer en de herfst. In de lente In de winter gaan ze naar een andere plek. Of ze zijn te weinig om onafhankelijk te zijn. Onafhankelijk betekent niet dat ze onafhankelijk van de khalifa zijn, maar onafhankelijk van de mens qua uh, levensonderhoud. Als hij dan bij hun langskomt, hij bezoekt hun en hij gaat Jumu'a ah verrichten met hen, dan is zijn Jumu'a ah en hun Jumu'a ah ongeldig. Maar, de, waarom? Omdat uh, in die streek is Jumu'a ah niet geldig. Want er zijn de voorwaarden van verplichting zijn niet aanwezig. Maar als hij in een plek komt waar het wel aanwezig is en, en hij zijn reiziger, dan is het gewoon geldig. Dus dat de imam een niet reiziger moet zijn is een voorwaarde behalve bij de galifah. De tweede van de voorwaarden is. Jamaa. Dus er moet een jamaa zijn. Je kan niet alleen jamaa bidden. Het is. En deze voorwaarde is niet alleen een voorwaarde van, geldig, uh, van uh, geldigheid. Maar ook van verplichting. Dus dat betekent. Het is niet verplicht als er geen jamaa is. Om de jamaa te verrichten. En het is ook niet geldig. Dus. Als je, de, als je niet een jamaa hebt, een jamaa betekent gewoon een groep mensen, uh, er zijn bepaalde voorwaarden, die ga ik later noemen uh, inshallah. Maar de jamaa, dus, je hebt geen jamaa, je, je bent met de vieren, vier gezinnen bijvoorbeeld, en je gaat, het is niet verplicht om jamaa te verrichten, en je gaat het toch doen, dan is het ook ongeldig. Dat betekent voorwaarden van, van geldigheid en verplichting. Dus het is en niet verplicht en niet geldig als die voorwaarde er niet is. Hij zegt dus, de, de, het Jumu'ah is niet verplicht op uh, dorpbewoners. Alleen als die Jamaa ah, uh, bestaat uit een aantal waardoor je... Waardoor ze onafhankelijk zijn van anderen. En zichzelf kunnen verdedigen in de, meeste, uh, in de meeste situaties. En dat ze daar voor altijd uh, de intentie hebben om te verblijven. Maar twaalf is de minimum. 12, 12 mannen is de minimum. Dus als je 12 mannen hebt en de imam, dan kun je de Juma bidden. En er is gelijk in de mezrab. De eerste Juma die verlicht wordt, want Juma is niet altijd, bijvoorbeeld in iedere in iedere streek. Bijvoorbeeld als, als een, een, een, een groep mensen gaan Emigreren. Naar een bepaalde streek. Onbevondbaar. Of er wonen 1 of twee mensen daar. En ze gaan. Ze gaan. Uh, ze willen daar de Jumu'ah verrichten. En wordt voor de eerste keer. Imam Khalid. Hij zegt. Dan is 12 niet de minimum. Maar de minimum moet zijn. Zoveel. Dat ze onafhankelijk zijn qua levensonderhoud van anderen en zichzelf zouden kunnen verdedigen als ze aangevallen worden, en dat ze voor altijd daar willen blijven. Maar Imam al heeft uit zijn woorden begrepen dat, dat en dit geldt: Imam al zegt dit geldt alleen voor de eerste keer. Als de eerste keer dit gebeurt, dan is het geldig, zolang die situatie zo blijft. Maar als er na de eerste keer minimaal twaalf mensen aanwezig zijn, plus de imam, e dan is het geldig. Maar de eerste keer moet de, de gehele aantal zijn die uh, on uh, vo voldoet aan de voorwaarden van de jamaa. Maar imam e Gattab heeft eruit begrepen dat hij zei dat is geen voorwaarde. Maar in de eerste keer of niet de eerste keer als er twaalf. Geldige mensen voor Jumu'ah aanwezig zijn, plus de imam is Jumu'ah geldig. En dat is de Mu'tamid, zoals Imam Ali heeft gezegd. Hij zegt het heel bij in In de is geen vaste of beperkte aantal: 50, 40. Dat is er niet. Hij zegt, normaal zou je over drie personen jamaa kunnen zeggen, zoals je een hanaf met hebt. Vier ook, vijf ook, maar daar gaat het niet om, het gaat erom de voorwaarden die ik net heb genoemd. Dus de jamaa, waardoor je die onafhankelijk zijn qua leven onderhoud van anderen, euh, zichzelf zouden kunnen verdedigen en voor altijd daar willen verblijven. En Imam hij zegt ook wat Imam uh, al-Hattab heeft gezegd: We haza shad fil ibtida, zegt hij. Dus deze voorwaarde is in de. voor de eerste jumu'ah. La fil Niet voor altijd, alleen de eerste jumu'ah. En dan zegt Imam al-Abi al-Azhari: En de fiqh van dit onderwerp is dat zij. Uh, niet aansprakelijk zijn voor het verrichten van de Jumu'ah in de eerste uh, in de eerste uh, situatie dus eerst uh, dat ze daar zijn dat ze in zo'n situatie belanden alleen als er uh, voldoet wordt aan de voorwaarden en na die eerste keer dan geldt het dat er Minimaal 12 mensen zijn, plus de imam, vanaf het begin van de godbad tot het einde van het gebed. En zoals ik net zei, de mashhoor is, of het nou het eerste keer is of niet eerste keer, het is minimaal 12 plus de imam is de geldige jumah. Oké, okay, dus stel je voor, wat is hier belangrijk aan? Stel je voor, we zijn met de twaalf. Hè? Twaalf geldige mensen. En de imam. En we zijn tijdens de Godbouw en we gaan bidden. En, verbree uh, en iemand verbreekt zijn woedsel. Hij gaat uit gebed. Dan is Jum'ah ook geldig voor iedereen. Want dan zijn we maar met de elf. En de imam erbij. Dan uh, voldoen we niet meer aan de minimum En dan is het gebed ongeldig voor iedereen Daarom wordt dit genoemd, het wordt niet zomaar genoemd Dus dat, dat je En daarom zeggen de ulama: Het is liever dat je naar een Jumu'ah gaat Dat het grote aantal bestaat Niet het kleine aantal Want dan loop je gevaar dat iemand uit onwetendheid Hij verbrekt de door En dan is jouw Jumu'ah ook uh, ongeldig We jullie dat ook niet. De volgende voorwaarde van uh, geldigheid is Al-Jamai. Al-Jamai Al is de moskee. De moskee waar Jumu'ah verlicht wordt. Want vroeger had je bijvoorbeeld uh, een grote stad, had je de markt en de, de Jamai, de grote moskee, in het centrum van de stad. Maar in de wijken had je ook kleine moskeeën. Het is alleen een grote steden dat je dat vroeg. In de wijk had je kleine moskee waar, waar er gebeden werden. Maar daar werd niet de Jumu'ah gedaan. In Marokko heb je nog dat in bepaalde plek. In die, die wijk moskee zou ik het maar noemen. Uh, werd er de vijf gebeden gebeden. Maar de Jumu'ah niet. De Jumu'ah werd verricht in de Jamia. Oké, Imam al abi al-Azari, hij zegt: Al-Jami, hij zegt: Imam Malik heeft als voorwaarde gesteld dat hij in de Misr is. Dus in de stad waar de mensen wonen. En Ibn Omar, en Imam ibn Omar, en Imam al-Aqfah, zijn twee grote Malik geleerden. Die hebben gezegd, als de moskee net buiten de streek is, buiten de stad, dus aan de, aan de grens van de stad. Maar de rook van de moskee, dus waar er gekookt wordt, waar er, de rook die eruit komt uh, van, door de vuur die erin is om uh, de moskee warm te houden. Als die, dus als de wind die rook brengt naar de stad, ja... En het komt, het raakt de gebouwen van de stad aan. Dan wordt hij gezien als geldig jame'er. Want hij, hij, het is in de streek. Maar als hij te verder dan dat is. Dan is hij buiten de streek. En dan is hij geen geldige jame'er voor de Jumu'ah. Dus de jame'er moet het liefst in, in de, in de missel zijn. Dus in de stad of in het dorp. ...waar het verricht wordt, niet buiten. Maar, iemand heeft gezegd, stel je voor, de stad, de moskee was in, uh, was in de geldige afstand, maar de huizen naast de, de stad, die zijn uh, plat gebombardeerd of ze zijn afgebroken. In ieder geval, ze bestaan niet meer, aardbeving, verbrand, ze zijn er niet meer. En daardoor is die moskee nu verder weg. En niet meer in de geldige afstand. Daarover heeft Imam Ali gezegd: dan is het alsnog geldig. Want uh, dat is een excuus. Want hij was normaal. Dat kun je niet tegenhouden. Dat is wat hij heeft gezegd. En de volgende voorwaarde is dat de moskee gebouwd is met dezelfde of betere uh, materialen als de huizen of de gemiddelde huizen van die streek. Dus als alle mensen hun huizen bouwen met uh, verse klei, dus niet gebrande klei, dan moet de moskee minimaal van verse klei is of beters. Steen, beton, maakt niet uit. Maar stel je voor, de huizen zijn allemaal van beton. Net als nu, en ze bouwen moskee van hout. Of van, uh, van uh, klei. Dan is die moskee niet geldig. Want de moskee moet de, dezelfde bouwstoffen hebben. Hij moet gebouwd zijn met dezelfde stoffen. ...als de gemiddelde huizen van die stad. En de volgende voorwaarden is een hele belangrijk voorwaarde. Dat er in één streek één jummaal wordt verricht. Niet honderden of meer dan één. Dit is de moshoorn met het. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld, en de eerste moskee die is gebouwd. Dus de, e Atik, moskee, Atik, dus de eerste moskee die is gebouwd, die moet, alleen die is geldig. Dus de eerste moskee waar de Jumu'ah verricht is, is de geldige moskee waar de Jumu'ah wordt verricht. Als er andere moskeeën gebouwd worden, en die eerste moskee is nog geldig, de mensen die, die, die bidden daar nog, dan moet je alsnog in die oude bidden. Behalve, niet in Nederland, in e streek, bijvoorbeeld in Den Haag kijk je naar de eerste moskee, volgens mij is dat het mag je zien niet. Maar er zijn uitzonderingen. Er zijn uitzonderingen. Als er bijvoorbeeld fitna is. Het is een gemeenschap. Ja? Bijvoorbeeld in de Indische buurt. Had je een moskee in Nasser. En in Ramadan was er fitna ontstaan. Mensen begonnen elkaar neer te steken. De burgemeester Partijn was in de moskee gekomen. Mensen gingen elkaar prikken. Fitna en, en bepaalde mensen hebben uh, moskeeverbod gekregen. Ze mochten niet meer naar die moskee. Hebben ze een eigen moskee uh, gesticht? Voor die mensen is het geldig dat ze in die andere moskee bidden. Uh, het gaat niet is die ruzie toegestaan is niet toegestaan. Het gaat erom dat als, als we zouden zeggen, nee, die mensen die de, de eruit zijn gestuurd, die, die, mogen, die moeten gewoon in die oude moskee bidden. Maar wij weten dat ze weer elkaar gaan te lijf gaan. En dat er gewonden gaan vallen, zoals de eerste keer is gevallen. Dus we kijken naar de, de slechtheid die daardoor komt. Nee, dat is allemaal uh, politiek daar geweest. Stichting uh, en uh, de, de, de, hoe noem je dat? De, de beheerders of hoe je dat ook maar noemt. Uh, we spreken niet, is dat toegestaan? Is het goed dat je ruzie maakt? Of is het goed dat je moskee verbod krijgt? We spreken daar niet over. Voor spreekt spreken ook niet daarover. Voor spreekt spreken niet over wat de reden is. Is het geld gereden? Is het niet geld gereden? Het gaat erom van... Als dat gebeurt. Als dat gebeurt. Ja. Wat moet je dan doen? Zij spreekt theoretisch hierover. Zij zeggen dan. Uh, in de. in de, de als, als, als er een gemeenschap is. Die door twee is gegaan. En ze kunnen niet met elkaar in één moskee leven. Ja. Ze gaan oorlog voeren. Ze gaan elkaar. Eh. Uh, gewoon te lijf. Dat staat er ook in de boek. Dan is het geldig als je een andere moskee bidden. In Juma verricht. Of de moskee is te druk. Klaar, de moskee is te groot en het kan niet erbij gebouwd worden. Uh, er is geen geld daarvoor. Of er zijn uh, een of andere reden. Het is gewoon te druk. Dan kun je een andere moskee... Stichter. Dit is de meest horende. In Marokko, uh, de meest horende heeft een bepaald principe, en dat is: Majara alayhi عليه wat de praktijk is van de olamah. Deze voorwaarde dat er maar één, dat de Juma alleen geldig is in één moskee, dus de meest horende in Marokko. In Egypte weet ik niet, maar in Marokko, Maritani weet ik ook niet. Maar in het de praktijk in Marokko was de, de, de, laatste, de laatste dus voor de kolonisatie was dat deze voorwaarden het viel klaar. Deze voorwaarde is niet meer geldig. Ze dus zeggen dit is geen de, de praktijk is niet meer volgens deze voorwaarden. De, de praktijk is wat anders. De praktijk is dat je gewoon in de moskee kan bidden. maar wordt gebeden in meerdere moskeeën, dan bid je het in meerdere moskeeën. Maar het liefst, het liefst, wat mijn advies is, om uit deze gilijf te gaan, bied je gewoon in de oudste moskee. En er is ook nog een andere uitzondering adondel, uh, hierop. Bijvoorbeeld, er is een oude moskee. De Atik, waar de eerste Jumu'ah is verricht. En na een gegeven moment hebben we een nieuwere moskee gebouwd. En deze oude moskee. We vertrekken van die oude moskee. We gaan naar de, uh, van de oude moskee. En we gaan de nieuwe moskee gebruiken. Die oude moskee gebruiken we niet meer voor Juma. Dan verandert het oordeel ook. En dan... ...voor de moskee geldig... ...in de nieuwe moskee. Dit is wat de, de ulama dat doen. Dat is de enige... ...maar zoals ik zei... ...de praktijk van de ulama ...is dat deze voorwaarde... Uh, ...niet meer... ...gehanteerd wordt. En in Den Haag bijvoorbeeld... ...je had moskee Marcinis ...volgens mij de eerste moskee die gebouwd is... ...of waar de meeste... ...eh... Uh, Waar de meeste mensen gingen bidden. En later is er volgens mij ruzie ontstaan. Zo had dat ik begrepen. En toen is de islam moskee gesticht. Dus dan kan je, zou je kunnen zeggen. Je kan ook bidden in islam moskee. Want. Door. Twee draagt of fitna. Er is fitna ontstaan. Allah -Alam, ik weet niet. Want imam Bakali. Hij bidt in islam moskee. En hij is een uh, leraar en, ik, en hij is zeker hier op de hoogte over dit onderwerp. En hij zou niet zomaar daar bidden. En een moskee: het moet een gebouw zijn. Een moskee. Dus niet bijvoorbeeld. Uh, want, stel je voor, iemand koopt een stuk grond en hij zegt, nee, ik doe dit als waqf, Sadaka dat dit moskee wordt. Maar hij bouwt niks, hij doet een, een hek eromheen. Nee, dan is geen moskee. Moskee is, gebouw. Een gebouw. Is een dak, moet zo'n gebouw een dak hebben, is dat voorwaarde Ja of nee? Imam al-Hattab uh, al heeft de mening van Ibn Rushd gesteund en zo ook Imam al-Hajj dat het hoeft geen dak te hebben. Ja, het hoeft geen dak te hebben. Is geen voorwaarde. Moeten uh, daar ook de, de, de, de overige gebeden verricht worden in dat moskee of wordt dat moskee alleen gebruikt voor Jumu'ah? Is dat voorwaarde? Dat is geen voorwaarde. Dus als alleen de Jumu'ah daar verricht wordt, is ook geldig. Dit is de masjur. De, de Jumu'ah kun je, kun je niet op het dak, want als je een dak heeft kun je niet de Jumu'ah bidden. Gebed is ongeldig. Of in de kamer, die als uh, op bergruimte wordt gebruikt. Voor de tapijten, voor de... Betel kan vroeger hadden de olielampen en hoe je dat, uh, hoe je dat uh, repareert en zo. Hadden we bepaalde kamers ervoor. Major Aliha, Wat ik major Aliha? De intentie is gedaan van deze kamer is alleen voor opbergruimte. Dan kun je niet alleen bidden. Ook al is het drukte. Ook al is het, uh, ook al is het drukte. Je kan er niet in bidden. Ja? Uh, maar als die kamer gewoon, er wordt een moskee met een kamer in die kamer wordt gezien als een moskee. Diegene die de moskee heeft gesticht heeft gezegd ook dit is ook de moskee. Dan is het geldig. Maar als het, vroeger de moskee had bepaalde kamers op bergruimte. Daarin kon je niet bidden. Want voor Jumaat dan. Want het is, on, het is de intentie is gedaan dat dit geen moskee is. En jij kan alleen in de moskee bidden. En voor de ma'moem alleen. Dus de imam niet. Dit gaat niet voor de imam. Maar voor de ma'moem Je kan bidden. In de moskee. In de plein van de moskee. Als bijvoorbeeld de moskee zo druk. Dat mensen buiten bidden. Dan kun je daar ook bidden. Jum'a is geldig. Of nou. De drukte. Of, of dat komt door drukte of niet. Of de rijen. Uh, verbonden zijn of niet, dat is geen voorwaarde. Maar als je Jumua biedt bijvoorbeeld buiten de moskee uh, en er is geen rij, de, of de rijen zijn niet verbonden, of er is helemaal geen drukte, maar mensen willen gewoon buiten bidden omdat het lekker koel is in de zomer. Ja, dan is het geldig, maar het is zwaar macro. Dat is wat de ulama hebben gezegd. Er is gelijf in de medhaap. Maar de mashhoor mu'tamed is dat het geldig is en dat geen voorwaarde is dat de rijen verbonden moeten zijn of uh, de drukte moet zijn of niet. Maar voor de imam, hij kan niet God wachten geven in de plein van de moskee. Hij moet binnen de moskee God wachten geven en binnen de moskee bidden, anders is het gebed ongeldig. Imam al-Adi en Imam al en im noemen die voorwaarden, dat bah, ze zeggen, het moet wel druk zijn en de rijen moeten wel verbonden zijn. Maar dit is niet de Mu'temet. De horen en de Mu'temet is dat dit geen voorwaarde is, zoals in een hattad heeft gezegd. De vierde voorwaarde is een Godba. Godba is de preek. En het heeft eigenlijk twee preken, want je gaat zitten, je gaat zitten in de tussen. Je doet je, als de imam, hij loopt naar de minbar. Voordat voordat hij naar de minbar loopt, voordat hij naar de minbar loopt, dus als hij de moskee binnenkomt, geeft hij salam, dan loopt hij naar de minbar, dan gaat hij uh, dan gaat hij zitten eerst, en dan wordt de erzan gedaan. En dan staat hij op, geeft hij de eerste preek. En daarna gaat hij zitten. En dan staat hij weer op, geeft hij weer een preek. En daarna wordt de ikama gedaan. Dus. Moeten twee preken zijn. En ze moeten kort zijn. Kort en krachtig. En de tweede preek moet korter zijn dan de eerste. En het is aangeraad. Dat bestaat uit versen, uit de Koran. En... Uh, prijzen van de profeet salallahu wa sallam, en beginnen met het zeggen van 'Alhamdulillah.' En dat het op de minbar wordt gedaan, dus dat als het niet op de minbar wordt gedaan, is alsnog geldig. En dat er goede tijdingen worden verteld, en wordt gewaarschuwd tegen slechte daden. Dit is allemaal aangeraad, maar de, de, de, de voorwaarde van geldigheid is dat de godba, wanneer is godba geldig wat de Arabieren godba noemen? Wat je in de Arabische taal godba noemt, spreek, dan is dat geldig. Maar alleen zieker doen is niet geldig. Het moet een preek zijn. Ook al bestaat het, hebben ze gezegd, uit twee zinnen. En het moet na de zowel zijn. Als de godbouw wordt gedaan voor de zowel of tijdens de zowel, moet het opnieuw gedaan worden. Dus de godbouw moet na de zowel gedaan worden. Moet je staan, moet de imam staan tijdens de khutba of niet? Hij zegt daar is geen over. En de khutba moet in het Arabisch zijn. Ook al zijn al die mensen die daar luisteren, kunnen geen Arabisch. Moet in het Arabisch zijn. Nu is er een vraagstuk. Stel je voor de imam, hij geeft in het Arabisch gedeeltelijk en gedeeltelijk in het Nederland. Zou dat geldig zijn? Bepaalde boeken zou je dat niet uit kunnen begrijpen dat het uh, niet geldig is. Maar ik heb, ik heb ergens gelezen in de Medici boek dat het dat de Godba in één uh, moalet is voor voorwaarde. Dus dat het. Je doet de Godba zonder onderbreking of lange onderbreking. En als je in een andere taal spreekt, is dat een onderbreking, want dan valt het niet meer onder Godba. Dus wat ik weet is dat het niet geld is als er lange onderbreking is. Als er korte onderbreking is, dan niet dan vervalt de jumaar, dan hoeven ze geen Junoa te bidden. Als niemand daar taal kent, dan vervalt de Jumua. En de Godwa moet luid zijn, dus niet de imam, hij, hij geeft Godwa, maar hij praat, hij is, hij is niet hoorbaar, hij, hij is heel stil, niemand hoort hem bijna of Het moet luid zijn en luid, normaal luid, niet dat iedereen hem uh, moet horen, want vroeger uh, je had je geen luidsprekers, de, de helft van de moskeeën hoorde niet wat de imam zei. En de, de godba moet voor het gebed zijn. Als het na het gebed wordt gedaan, moet de, het gebed opnieuw verricht worden. Ja, hier, hij zegt het is Hij zegt, het is een voorwaarde dat, het, dat de godba verbonden is met het gebed... En een korte onderbreking wordt vergeven. Met andere woorden, lange onderbreking wordt niet vergeven. En een andere taal is een onderbreking, want het valt niet onder God wel. Wanneer is voor gaat dit? Oké, okay, diegene die God geeft, moet hij ook, moet hij ook, uh, diegene zijn die het gebed leidt. Ja, dat is een voorwaarde. Behalve als er een nood is, bijvoorbeeld. Hij krijgt een bloedneus. En een plek om zich te reinigen is veel, heel ver weg. En, en uh, het duurt te lang. En dat gaan we in latere boeken be behandelen. Want dit komt niet vaak voor. Maar diegene die God wel moet ook zijn diegene die lijdt. En dat wordt meestal geprakticeerd. Na het gebed is anders. Dat, dat is goed. Dat is heel goed. Als uh, Jumu'ah, als... Uh, Eerst God bij het Arabisch geven en na het gebed. En daarna gaan ze gelijk bidden. En na het gebed geven ze gaan ze in het Nederlands vertalen, dat is goed. Zolang het niet tussen de Arabische Godban wordt gedaan en het gebed, uh, en nog erger in, eh. Uh, in Moskeeën in Amsterdam. Umma. dit is helemaal. Uh, de imam geeft in het Arabisch en daarna, een moem die daar zit te luisteren, die zijn mond moet houden en hoort te luisteren, die gaat in het Nederlands vertellen via de microfoon. En de imam zit zo naar hem te kijken, en daarna gaan ze bidden. Dit is geen jummah. Volgens mij die web, is het geen jummah. Niet sunnah, ummah moskee, sunnah weet ik niet. En de Godba, uh, de volgende voorwaarde van Godba is dat de mi minimale uh, jamaa, geldige jamaa aanwezig moet zijn in de begin van de Godba. Niet de komen halverwege. In de begin van de Godba, dus vanaf de Godba tot het einde van het gebed, moet deze minimale jamaa aanwezig zijn. Tot hier is the adab, the, the in, in ah. de les en volgende les gaan we spreken over de adab, de gedrag in de Jumaa. Wat aangraden is om aan te trekken en wat aangeladen is om te doen.